Salomo de Raaf met een geweldig zelfgenoegzaam gezicht voor zich uit te kijken en hij is zo trots dat zijn snavel ervan straalt. Het is dan ook de inval van Salomo geweest die alle humeuren als bij toverslag heeft veranderd. Paulus heeft zijn lijmpot en zijn verfkwasten opzij geschoven. Oehoeboeroo zit al vanaf woensdagavond met zijn uilenhoofd te knikken. En wat Dirkie betreft, die zit midden op de tafel te dromen. Onder ons gezegd ziet Dirkie er werkelijk heel raar uit. Formeloos als een plompe suikerbiet vol hobbels en bobbels en bedekt met verfklodders. Ondanks alle moeizame inspanning van Paulus... is er tot dusver van deze zielige kerstengel niet veel terechtgekomen. Maar nu, nu gaat alles veranderen... want Salomo heeft de reddende gedachte uitgesproken. Ja, het levenswater. Natuurlijk heeft Salomo daar gelijk in dat moet helpen. Waarom heb je daar niet meteen aan gedacht, Paulus? Ja, vergeet niet ik dat het levenswater alleen in geval van uiterste nood gebruikt... Boe -boe als het op is, is het op, hè? Maar dit is toch zeker een geval van uiterste nood? Natuurlijk, Salomo, dat is het ongetwijfeld. Dirkie moet geholpen worden. Eh, als ik ook wat vragen mag. Wat is dat levenswater voor een goedje? De naam klinkt veelbelovend. En die naam zegt niks te veel, wat jij? Ro -ro -ro? Zo is het inderdaad een en nogal wel zo dadelijk. gebruiken niet graag tovermiddelen... ...omdat tovermiddelen altijd een boze uitwerking hebben. Maar het levenswater is een uitzondering hoor. Je kunt er alleen maar goed mee doen. Dat dacht ik ook. Een paar druppeltjes zullen al voldoende zijn... ...om dertien weer volkomen gezond te maken. Oh ja, hij zal vast mooier worden dan hij ooit geweest is. Ah, als dat toch eens waar mocht zijn. Jullie hebben me zo nieuwsgierig gemaakt. Ik kan niet langer meer wachten. Waar is dat levenswater... Getrouw? Niet zo haastig, Jerkie. Eerst zullen wij je een blinddoek voor moeten binden. Een blinddoek? Wat is dat voor nodig? Omdat Paulus een kostbare kruidje met levenswater op een zeer geheim plekje verstopt. Juist. In ieder geval buitengemeen zeer geheim. Zelfs wij, Salomo en ik, weten niet waar het verstopt is. En dat willen we ook niet weten. Niet waar, Salomo? En wij trepen uit onszelf de ogen stijfdicht. En draai er ons bovendien om. Alleen om niet te zien waar Paulus dat kruidje vandaan haalt. Ik geloof niet dat ik zoveel zelfbeheersing zou hebben. Ik zou willen kijken. En vooruit. Bind me dan de blinddoek maar voor. Flink zo, Gerkie. Heb jij een blinddoek voor me, Paulus? Ja, hier is mijn zakdoek. Het is een schooner, hoor. Fijn. Doe maar gauw, Paulus. Hoe eerder, hoe beter. Hij zit al. Een knop erin zo. Klaar. En dan draaien wij ons op. Zo. Ogen dicht. Ga je maar, Paulus. Ja hoor, ik, ik, ik zal het pakken. Ogen ja, ja, ja, hier heb ik het. Mooi zo, omdraaien je ons allemaal. Ogen weer open. Mag de blinddoek nou ook weer af? Ja, dat mag hoor. Het kruikje mag je gerust zien. Alleen de plek waar ik het verstopt heb niet, begrijp je wel? Kijk, Dirkie, dit is het kruikje. Wat gek, hè? Het is zomaar een gewoon kruikje om te zien. Ja, maar op de inhoud komt het aan, Dirkie. Zet er nog genoeg in, Paulus? Nou en of, hoor maar eens. Hé, eh, je hebt maar een paar druppels nodig. Ja, juist, ja. Drie druppels zal al voldoende zijn. Kom maar hier, Dirkie. Ga maar voor me zitten. Zo, ja. Het hoofd maar buigen. Ja, nou het geurt niet Let op hoor, ik zal drie druppels op je hoofd laten vallen. Eén, twee, drie, ja! Yeah, het lukt! Kijk nou eens even, hij is helemaal veranderd. Onherkenbaar is hij, prachtig! Wat een pronkstuk, hè? Oh, ah, ik wil. Spiegel, Waar is de spiegel? Laat maar alsjeblieft kijken of het werkelijk geholpen heeft. Hier is de spiegel, Dirkie. Kijk maar. Ja, het is echt waar. Dat ben ik weer. Zo was ik vroeger. Oh, Paulus. je hebt, Huh, huh, Daar zit Dirkie nou te huilen van geluk. Want het wonder is inderdaad geschiet. De drie druppels levenswater hebben de onmogelijke suikerwiet veranderd in een glanzend kerstengeltje. Geen basjes meer en geen lijmklodders, geen verfslierten en geen gebroken voetjes. Dirky is weer puntgaaf. Hij ziet er jong en stralend uit, echt zoals een kerstengel behoort te zijn. Zijn lange gouden lokken golven over zijn rug. Om zijn schouders draagt hij weer de mooie hemelsblauwe sjerp. Glazen vleugeltjes ontspringen aan zijn schoudertjes. Zelfs het gouden trompetje is terug. Dirkie steekt de trots in de hoogte en blaast er even op. Oeh, oeh, oeh, klinkt zo'n gouden trompetje zo. Uh, de klank valt een beetje tegen, hè? Ja, Ik weet wel hoe dat komt. Dat levenswater maakt alles weer in orde. Alleen gebroken geluiden niet. Nou, je het zegt, dat is zo. Mijn zilveren stemmetje is ook niet teruggekomen. Nou, ja, je kunt best gelukkig zijn zonder zilveren stemmetje. Dat zie je maar aan mij. Ik vind het ook niet erg hoor, denk nou niet dat ik ontevreden ben. Integendeel, ik ben zielsgelukkig. En dat is de hoofdzaak hè? ik ben er erg blij om. Mag ik nou eerst mijn levenswater weer wegbergen? Goed, Pals, wij draaien ons wel weer om. En -e Dirkie moet weer Dat Hoeft niet Salomo, nou ik weer helemaal een kerstengel ben, heb ik ook weer een sterk karakter gekregen. Kerstengelen gluren nooit. Mooi zo. Dan draaien we ons dus alle drie om. En de ogen dicht. Ga je gaat weg, Paulus? Ja, zo weet doe het al. Voor elkaar, kijk maar weer. Eh, hoe heb ik me gehouden? Keurig, Dirkie. Heelend zoals we dat van een kerstengel mogen verwachten. Eh, vrienden. Vinden jullie ook niet dat de naam Dirkie minder goed past bij dit wonder van glas? Natuurlijk, Salomo. Je hebt gelijk. Voortaan moeten we weer Hendrik zeggen, want zo heet er niet voluit. Ik heb het aan mezelf niet willen zeggen, maar ik voel me nou toch echt wel meer een Hendrik dan een Dirkie. Juist. Een brave Hendrik. En bedoel je daar wat mee omdoeren? Nee, nee. Helemaal niet. Dat is zomaar een uitdrukking. Is dat een uitdrukking? Nou, blijf dan toch maar Dirkie zeggen, want ik hou niet van uitdrukkingen. Zoals je wilt, hoor. Ja, maar Hendrik, ik bedoel Dirkie, vertel ons nou eens wat je van plan bent te gaan doen. Nou, wat kerstengelen altijd doen, hangen in de kerstboom en met trompetje vier in de lucht steken... en lekker de geur van brandende kaarsjes opsnuiven en van hars en halen. En dan ben ik zo mooi... Dan glinster ik helemaal van top tot teen en er schieten vonken uit mijn glazen vleugeltjes. Dat zal ongetwijfeld heel buitengewoon zeer mooi zijn. Ja, en dat kan allemaal weer, hè? We hebben hier ook ieder jaar een kerstboom. Een kleintje maar, hoor. Ik heb ook nog een kabouter kerstboomje, maar het is er toch één. En we vinden hem altijd erg mooi. Niet waar is En Een is het. En alle dieren komen er op bezoek om samen kerstfeest te vieren. Wat denk je daarvan, Zou dat naar je zin zijn? Komen er ook kinderen die kerstliedjes zingen? Kinderen? Mensenkinderen bedoel ik? Ja, mensenkinderen, dat bedoel ik. Uh, nee, Dirkie, die komen hier niet. Uh, wel dieren, veel dieren. En, en dierenkinderen ook natuurlijk, maar, maar mensen? Uh, zie je, ik heb jarenlang in een mensenkerstboom mogen hangen... En ik ben een beetje bang dat een kabouter kerstboom... Och, kom nou. Je hebt hem nog niet eens gezien. Wat denk jij ervan, Thomas? Zou het nou niet zo langzamerhand tijd worden om de kerstboom neer te zetten? Ja, dat wordt zeker tijd. Met al dat gewerk aan Dirkie zijn we later dan ooit. Ik ga hem meteen halen. Hij staat al buiten, om het hoekje, bij de deur. Oh, ik pak hem wel. Uh, wacht maar even, hoor. Uh, zo, uh, hier, hier is hij. Wat, wat zeg je ervan, Birky? Is het een mooi boompje of niet? Het is wel een mooi boompje, maar, maar... Maar zie je, ik zou er toch nog graag even over willen nadenken wat ik doen moet. Dat kom. What's <laughs> up?